12 uur. Het NOS-journaal door Alt-Megens. Goedemiddag, André Rauwvoet, voorzitter zorgverzekeraars. Extra toezicht op amateur in Helderse Duinen... en gewonden op vliegveld Faro door instortend dak. Vandaag is het nog zonnig. De maxima komen uit rond de graad of 12. Maar door een vrij stevige oosten- tot zuidoostenwind voelt het een stuk frisser aan. Vanavond blijft het helder, maar vannacht raakt het bewolkt. Morgen is het dan zwaar bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen over het land. Het wordt opnieuw een graad of twaalf. André Rauvoet, de oud-minister voor Jeugd en Gezin... en de oud-fractieleider van de ChristenUnie... wordt voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Dat is de brancheorganisatie van de zorgverzekeraars. Op 1 februari volgt hij Hans Wiegel op. Meneer Rauvoet, gefeliciteerd. U was jarenlang woordvoerder volksgezondheid in de Tweede Kamer voor de ChristenUnie. Is het juist die gezondheidszorg die u aantrekt in die nieuwe functie? Nou, dat is zeker een heel belangrijk vak in mijn overweging geweest. Er zijn natuurlijk veel meer onderwerpen waar ik over gesproken heb. Maar die wereld van de zorg en de, de zorgverzekering, het ziektekostenstelsel... heeft me eigenlijk al die jaren dat ik in de Kamer zat fors bezig gehouden. Zolang als ik in de Kamer zat vanaf 1994 was dat zorgstelsel al een punt van discussie. En eigenlijk pas uh, een jaar of zes geleden is dat tot een afronding gekomen met een nieuwe ziektekostenstelsel. Dus ik ben daar eigenlijk altijd wel mee bezig geweest. Ja, want ik... je zou kunnen zeggen ook, ja, de gezondheidszorg interesseert me van de andere kant. Je kunt het ook benaderen vanuit de, de, de managerskant. Ik wil graag een, een zo'n organisatie aansturen als manager. Ja, nou, de, de, de rol van voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland is uh, niet zozeer die van de manager. De voorzitter is natuurlijk ook het boegbeeld, het, maar ook de gesprekspartner voor de minister in het uitdragen van de gemeenschappelijke belangen van al die aangesloten zorgverzekeraars. Nou Zegt u in een persverklaring uh, dat er voor die zorgverzekeraars geweldige uitdagingen liggen. Um, welke? Ja, zeker. De uh, nou ja, discussies gaan natuurlijk heel sterk over uh, de kosten van de zorg, ook over de kwaliteit van zorg. Uh, we hebben nu uh, bijna zes jaar te maken met het nieuwe ziektekostenstelsel. En daar zie je ook dat de rol van die zorgverzekeraars uh, toeneemt. Mm -hmm. die, die vervullen de inkooprol, die kopen de zorg in voor hun verzekeren. En ook in het debat over de beheersing van de totale zorgkosten, ja. uh, want die zien we tot nu toe steeds stijgen, ja. vullen er juist die zorgverzekeraars een, uh, een sleutelrol. En dat vind ik een uh, prachtige uitdaging, waarbij voor al die zorgverzekeraars de belangen van hun verzekerden natuurlijk centraal staan. Ja, u zegt de kosten stijgen, uh, ja. ze, ze rijzen de pan uit, het lijkt me een hele kluif. Ja, dat is het ook zo'n mooie uitdaging om uh, vanuit de zorgverzekeraarswereld die rol te spelen die nodig is, die, die regierol bij uh, de inkoop van zorg en daarmee ja. ook bij de beheersing van de kosten van de zorg, maar dat is geen gemakkelijke opgave dan zou de uitdaging ook een stuk minder zijn natuurlijk. een enorme uitdaging, zegt u, al. alleen hoe u die vorm gaat geven, wat, uh, wat er moet gaan gebeuren? Nou, ik denk dat niet uh, uh, op zijn plaats om nu al heel erg inhoudelijk bezig te zijn met een rol die je pas vanaf 1 februari gaat vervullen, maar dit is voor mij wel een belangrijke reden geweest om hier ja tegen te zeggen, ja. omdat het eigenlijk in het belang van iedereen in Nederland is dat we met elkaar die rol goed vervullen. in ja. goed samenspel met over de verzekeren zelf, de patiëntenorganisaties en, uh, en de overheid natuurlijk. Ik hey, dank u wel voor, uh, voor deze eerste uitleg op, uh, op die, nieuwe, die nieuwe functie, meneer Rauvoet. Graag gedaan. Friesland dan. Het Friese statenlid van de PVV, Jelle Hiemstra, is uit de partij gestapt. Hij had al eerder bezwaren geuit tegen de koers van de PVV. En hij legt nu uit waarom hij die partij verlaat. Allereerst de harde een Tweede reden is na ja, de aanslag op mij en mijn gezin van 5 september jongstleden. Hebben we niet hele steun gekregen vanuit PV Den Haag en Nou, In combinatie van dat heb ik al dus besloten om met onmiddellijke ingang te stoppen. Die aanslag waar hij het over had was vorige maand. Toen kwam Hiemstra uh, in het nieuws, toen hij door gemaskerde mannen in zijn eigen huis in elkaar werd geslagen. Stadsvervoerder RET en busbedrijf Qbus mogen niet samen meedoen... aan de aanbesteding van het busvervoer in de regio Rotterdam. Volgens de Nederlandse mededingingsautoriteit, de NMA... is de kans op het verstoren van de markt te groot. Het kabinet wil dat het busvervoer in Amsterdam, in Rotterdam en in Den Haag wordt aanbesteed... dat andere partijen dan de bestaande vervoerders een kans krijgen. Regiocorrespondent Henrik Willem Hofs... Uh, Hendrik Willem, RET en Qbus wilden samen doen... Um, waarom wilden die bedrijven, het zijn eigenlijk concurrenten hè? Ja, de RT rijdt de bussen in de stad Rotterdam en QBus doet dat voor een groot deel in de regio rondom Rotterdam. Maar het zijn allebei Nederlandse en relatief kleine bedrijven en ze wilden samen meedoen en zo hun kans om die aanbesteding te gaan winnen uh, ja, vergroten. Ze dachten dus dat ze meer kans maakten tegen grote buitenlandse bedrijven als Connection en uh, Arriva. En dan steekt de NMA daar een stokje voor, waarom doen ze dat? Nou, de Nederlandse mededingsautoriteit kijkt naar de markt in een bepaald gebied, in Rotterdam dus. En die zegt, ja, Cubus en RET zijn daar eigenlijk al dominant. Kunnen samenwerken, uh, kunnen daardoor een hele lage prijs uh, neerleggen. En dan hebben die anderen weer geen kans. Nou, de RET die is heel erg teleurgesteld. Ik, ik ben eerlijk gezegd heel erg verbaasd. Uh, ik had dit niet verwacht, want... Onze concurrenten zijn hele grote buitenlandse bedrijven... die wel volledig gefuseerd zijn, met toestemming, ook van de NMA. Wij zijn relatief kleine Nederlandse bedrijven en moeten de markt opnieuw. En we willen ons versterken, net zoals onze concurrenten dat ook gedaan hebben. En dan zegt de NMA dat dat de markt zou verstoren. En dat snap ik gewoon echt niet. Maar u bent natuurlijk wel de belangrijkste spelers op de Rotterdamse markt. Cubus doet de regio, de RET rijdt bussen in de stad... Dat is op zich ook wel een heel groot blok. Ja hoor, dat klopt. En, en, en hier in Rotterdam zijn wij natuurlijk de enige bedrijven. Maar onze concurrenten, en gaat nu, de markt is open nu in het Rotterdamse. Onze concurrenten zijn die grote buitenlandse ondernemingen. Daar moeten wij tegen concurreren. Er zijn geen kleine concurrenten, er zijn geen andere concurrenten. Het zijn alleen die grote jongens. En daar moeten wij tegen op. En dat, dat proberen we ook. En dan willen we ons versterken, net zoals zij dat gedaan hebben. En ik wil hem, hoe groot is nou de kans dat er in Rotterdam bussen gaan rijden met een ander logo? Nou, die kans is wel een heel stuk groter geworden. De RET doet gewoon mee. Ze moeten ook wel. Ze hebben 700 chauffeurs en 200 bussen. Dan kan je niet zeggen van nou laat dat busvervoer maar aan onze neus voorbij gaan. Maar de aanbesteding draait vooral om de laagste prijs. Bedrijven als Connection en Arriva met de basis in Frankrijk en in Duitsland... die hebben veel meer financiële armslag om daar eens een stevige en een hele lage prijs op tafel te leggen. Nou ja, de grote vraag is natuurlijk... is dat erg als er een Connection of een Arriva in de stad komt rijden? En dat zullen we pas weten in 2013 als er ook echt een ander bedrijf... of misschien wel de RIT of Q-bus in Rotterdam gaat rijden. Henrik Willem-Hofs, dank je wel. Dit is het NOS-journaal met Dorald Megens. Portugal, de Portugese luchthaven Faro. Eh, daar is voor een deel eh, het dak ingestort. Het is slecht weer in het zuiden van Portugal. En tijdens een zware regenbui ontstond er een mini-tornado... die het dak van de luchthaven voor een deel heeft vernield. En daarbij zijn volgens Portugese media... vijf mensen in de vertrekhal licht gewond geraakt. Wordt partner van één van de gewonden... Toen we de auto weg wilden brengen, toen uh, stapte hij uit om te vragen waar we moesten zijn. En toen was er ineens een keer, ja, windhoos of wat er ook was. En je zag allemaal ijzeren golfplaten, hekken, alles vloog door de lucht heen. Nou ja, en hij stapte uit en hij kreeg zo'n golfplaat tegen zijn benen aan. En er was al de hulp hier. En die hebben het verbonden. En hij mocht ook mee naar het ziekenhuis. Maar ja, dan mis je je vlucht. Dus in principe heeft hij ervoor gekozen om het in Nederland te laten behandelen. Vanwege de regen en ook de harde wind is al het vliegverkeer van en naar Faro stilgelegd. En ook is de toren van de luchtverkeersleiding geëvacueerd. Het officiële dodental van de aardbeving in het zuidoosten van Turkije is opgelopen tot 239. En er zijn ongeveer 1300 gewonden, zo heeft vicepremier Atalay op een persconferentie gezegd. Hij coördineert de hulpverlening in het rampgebied. Het dodental zal naar verwachting nog verder oplopen. Inmiddels begint de hulp op gang te komen. Voor de slachtoffers worden tenten en voedsel aangevoerd. Vanochtend is nog een overlevende onder het puin vandaan gehaald... nadat hij met zijn mobiele telefoon had laten weten waar hij zat. De man lag onder het puin van een ingestort gebouw van zes verdiepingen. De vondst van een ruim twee eeuwen geleden omgekomen Engelse soldaat... in de duinen bij Den Helder... heeft een grote aantrekkingskracht op amateurarcheologen. De vondst van die militair werd eerder deze maand bekendgemaakt... Dovendijk van Landschap Noord-Holland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, veel amateurarcheologen die daar op afkomen. Daar was u al bang voor? Nou, we hadden het een klein beetje ingeschat, maar dat het uh, een beetje deze vorm aan zou nemen, dat uh, is iets meer dan wat we hadden verwacht. Welke vorm heeft het aangenomen dan? Nou ja, we hebben nu uh, één iemand bekeurd, we hebben wat mensen gewaarschuwd, maar we komen nu op steeds meer plekken vierkante gaatjes tegen van mensen die uh, ja, zeer waarschijnlijk met een metaaldetector aan het zoeken zijn geweest, en uh, ja, vervolgens uh, zijn gaan spitten. Ja, wat in, En wat is daar zo erg aan als iemand met een metaaldetector... daar uh, door die bossen snuffelt en is, uh, en is een schop uh, in, in, in de grond steekt? Nou ja, het is om te beginnen een heel open duingebied. Dat bestaat uit uh, ja, met technische term de grijze duinen. Zelfs zo bijzonder dat het is aangewezen als uh, Natura 2000 gebied. Dus je kunt het zich zo voorstellen als daar mensen in gaan spitten... dat dat niet echt uh, geweldig is. Dat is een klein gaatje van... Uh, uh, ja, maar als je er een hoop hebt. En bovendien uh, zijn die mensen ook in terreindelen die we hebben afgesloten... Uh, uh, voor het publiek, omdat daar uh, ja, allerlei vogeltjes en beestjes uh, leven die heel slecht met die verstoring om kunnen gaan. Ja. En er komt ook nog een keer bij dat ja, uh, die, die spullen die eventueel nog in de grond zouden kunnen zitten die zijn best archeologisch waardevol. En als dat opgegraven wordt, dan moet het natuurlijk uh, gebeuren onder... Uh, ja, deskundige, bege deskundige begeleiding. Dan wilt u niet hebben dat amateur-archeologen u misschien op, op, op een spoor zetten? Uh, uh, nou, ze zetten me niet op spoor, maar ze halen wel allerlei spullen eruit waarvan uh, uh, de officiële archeologen ja. zeggen: van ja, wat halen ze nu uit? Ze verstoren het hele boel. Gebeurt dat wel door officiële archeologen? Gaat u nog alsnog uh, verder zoeken nu dat, uh, dat ene lichaam is gevonden? Of de, um, ja, de stoffelijke resten nou, van uh, die ene militair? Nou, die het lichaam is gevonden tijdens uh, werkzaamheden in het kader van natuurontwikkeling. We doen een heel groot natuurontwikkelingsproject in de duinen. En um, daar gaan we straks mee door. En op het moment dat er nu uh, weer kranen aan het werk gaan... om delen van het duingebied... dat is overigens niet die stukken waar we nu uh, mensen aantreffen... hoor. maar delen van het duingebied gaan we afplaggen. Mm -hmm. En als we dat gaan doen, dan zullen er ook archeologen bij staan. Ja. Die kunnen onmiddellijk uh, de kraanmachine stoppen als er uh, weer iets boven komt. Zeg maar. Waarom zijn mensen zo geïnteresseerd uh, in, in het opgraven van, uh, van deze stoffelijke resten van twee eeuwen geleden, is het behalve die, uh, die lichaamsresten nog meer op te graven? Nou ik denk dat ze zelfs niet eens op zoek zijn naar lichaamsresten hoor, maar gewoon uh, alle spullen die maar uh, een soort relatie hebben met die veldslag. Ja. Ik denk aan kogels, geweren, uh, nou ja, verzin het allemaal, alles wat die mensen hebben meegenomen, uh, muntstukken, hè, en bij, zich muntstukken ja. bij zich hadden. Ja. Ja. U zegt één bekeuring hebben we uitgedeeld. En verschillende uh, waarschuwingen. Ja. En verschillende waarschuwingen, hoe hoog is uh, zo'n bekeuring als je betrapt wordt uh, met, uh, met zo'n metaaldetector en een, uh, en een schep? Nou, dat begint bij 60 euro. Uh, maar uh, dat hangt er een klein beetje vanaf hoe de omstandigheden zijn waarin je iets aan uh, kunt treffen. Ja. Ik bedoel, in het ergste geval zou je een, een detector in beslag kunnen nemen. Zo. Maar dat zijn allemaal dingen waar wij als landschap. Ja, helemaal niet op uit zijn. We willen gewoon voorkomen dat mensen in die terreindelen aanwezig zijn en zeker dat ze daar gaan spitten. Gewoon een beroep doen op het gezond verstand. Gewoon een beroep doen op het bestond, uh, gezond verstand en uh, breng ons nou niet in een uh, vervelende situatie dat we dat soort maatregelen moeten nemen. Ja. Kunt u al merken dat het minder wordt, het, het, het graafwerk? Dat er minder nee. mensen rondlopen nu? Of, nee, uh? nou ja, goed. De, die paar mensen die we nu hebben aangesproken en één die we bekeurd hebben, ja, die komen niet meer terug. Maar nee. we komen nog steeds op allerlei plekjes nieuwe gaatjes tegen. Dus het is ook prachtig weer ook acties. natuurlijk, hè? dat scheelt ook. Wat zegt u? Het is prachtig weer. Ja, nee. Dat is, dat is dus zeker. dat uh, maakt het ook wel heel verleidelijk om daar te gaan rondlopen. Ja. ja, maar ik heb alleen niet de indruk dat het alleen maar overdag gebeurt. Maar goed, dat zijn okay. terwijde... Ja. Nou ja, morgen gaat het weer regenen. Dus misschien uh, nou wordt het ja, dan Ik minder. hoop dat het dan bij ons ook weer wat gunstiger wordt, in ieder geval. Goed. Ik hey, dank u wel, okay. Door van Dijk van uh, het Landschap Noord-Holland. Goedemiddag. Goedemiddag. In Tunesië worden vanmiddag de eerste voorlopige uitslagen bekend van de verkiezingen. Het tellen van de stemmen is daar nog in volle gang. De gematigde islamisten van Ennagda zeggen dat hun partij aan de leiding gaat. Meer dan 90% van de kiesgerechtigden ging gisteren naar de stembus in Tunesië. Veel meer dan werd verwacht. Het waren de eerste vrije verkiezingen sinds president Ben Ali werd verdreven. In januari was dat. De revolutie in Tunesië wordt gezien als het begin van de Arabische lente. Daarna kwam onder meer in Egypte en Libië de bevolking massaal in opstand. De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben Tunesië... met de vreedzaam verlopen verkiezingen gefeliciteerd. President Obama noemde het een belangrijke stap vooruit. Het ontbreken van oplossingen op de eurotop heeft nauwelijks geleid tot lagere beurskoersen. Alle grote Europese beurzen schommelen rond de slotstand van vrijdag. De AIX stond rond het middaguur 0,2 in de min. Het lijkt erop dat beleggers vertrouwen blijven houden... dat de Europese leiders deze week een antwoord zullen vinden op de schuldencrisis. Vrijdag stegen de koersen ook al. Nadat bekend was geworden dat de Europese banken waarschijnlijk worden versterkt... op de top van komende woensdag moet onder meer dat besluit worden bekrachtigd. Het is 13 over 12, we hebben verkeersinformatie. John Bakker bij de ANWB. Goedemiddag, John. Goedemiddag. Viel is op de A27 vanuit Gorkum naar Breda bij knooppunt sint Bos, 4 kilometer. Hij heeft te maken met een ongeluk op de A58. Op de A50 van Arnhem naar Zwolle bij Epen 7 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie, maar inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. En het ongeluk op de A58 vanuit Tilburg naar Breda zorgt voor een file van 6 kilometer bij knooppunt Galder. De rechte rijstrook is dicht. Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Oud-politicus André Rauvoet wordt voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. En hij volgt Hans Wiegel op, die in februari aftreedt. Op de Portugese luchthaven Faro is een deel van het dak ingestort. Daarbij zijn volgens Portugese media vijf mensen in de vertrekhal licht gewond geraakt. En in de Duinen bij Den Helder zijn afgelopen weken... verschillende amateurarcheologen betrapt en beboet. Er is daar extra toezicht sinds bekend werd... ...dat er stoffelijke resten van een Engelse militair waren gevonden. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we blikken terug op het Televisiering Gala... met uh, avrotel-directeur Willemijn Maas. Want dat Voetbal International heeft gewonnen. Is dat dan inderdaad het failliet van dat gala? Zoals door sommigen wordt uh, beweerd. In het mediaforum Metro-columnist Luc Koolman en tv-kenner Bert van der Veer... Wel, tv kennen. Kunnen we dat nog zeggen na dit week? Ja, dat houden we gewoon vol. Ja, dat doen we. Hij knikt ook zelf. Uh, want uh, ja, daar ging dus Voetbal International met de eerste strijken. Uh, daar ging het het hele weekend over. En gisteravond bij de collega's van NOS Studio Voetbal. Ging het er ook nog eventjes over? Jan, jij wilt uh, graag beginnen. Eerst even een Ja, nee, ik kwam hier hangen. binnen en toen to vroeg ik of er ook iets was voorbereiden om onze collega's van Voetbal International te feliciteren. Doe dat met, met deze. Ik, ik vond het geweldig. En ze hebben een fantastisch programma. En, ik, en het is zet zo een hartelijk. Hartelijk. Ik Profiteer ze van harte. Een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. En de eerste die aan de bak moet is Trudy van Maurik. Komt uit Geldermalsen En wilt u ook een keer meedoen aan die quiz? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar nationale nieuwsquiz.ncv.nl Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. De Nederlandse publieke omroep gaat onderzoeken of het mogelijk is... om voor bepaalde programma's een vergoeding te vragen op uitzending gemist. Het zou dan gaan om bijvoorbeeld drama-series. Gerard Timmer, goedemiddag. Goedemiddag. Directeur Video van de NPO. Uh, dat nieuws ontlokte nogal wat negatieve reacties op internet. Alsof je twee keer belasting betaalt, schreef geen stijl. Ja, ja dat is uh, helemaal niet het geval. Wat er vooral aan de hand is, is dat wij vaak constateren... dat wij programma's niet aan kunnen bieden aan het publiek... via uitzending gemist, omdat daar extra rechten mee gemoeid zijn. En om uh, rechten die wij aan de voorkant niet kunnen betalen... wij betalen eigenlijk alleen maar rechten... ...om het uh, lineaire volgens nederland 1, 2, 3 uit te zenden. En op het moment dat je het on demand aanbiedt... ...dan vraagt een producent of acteurs of rechthebber in de algemene zin... ...en niet altijd onterecht, die vragen gewoon extra geld... ...want dat is een nieuwe vorm van het aanbieden. En uh, feitelijk zeggen wij nu, we zouden een studie moeten doen... ...om te kijken of wij in de toekomst meer kunnen aanbieden via internet... ...en als dat geld zou kosten, dan moeten wij nadenken of we kunnen legitimeren waarom we dat aan het publiek kunnen vragen. Ja. Niet dat we op voorhand dat vragen. En het is ook niet zo dat het al zo is. Het is A, een studie. En B, de enige reden waarom wij het zouden moeten willen doen... is omdat we meer kunnen laten zien via uitzending gemist dan we nu kunnen. En iemand die dat dan graag wil zien, die moet ervoor betalen. Dat betekent dus ook niet dat alles wat op uitzending gemist komt... dat daarvoor betaald moet worden. En de suggestie wordt gewekt dat daarmee de bezuinigingen worden gedekt. Klopt dat? Nee, dat is volstrekte nonsens. Dat is helemaal niet waar. Kijk, we zitten nu gewoon in een fase waarbij we dingen niet kunnen laten zien. En wij willen juist de service vergroten. En als dat geld zou moeten kosten, dan moeten we kijken hoe we dat kunnen uh, uh, bekostigen. Maar het is op geen enkele manier een, een middel om de bezuiniging... We willen juist een grotere service gaan bieden. En als je met zulke producenten afspreekt, hè, van we gaan dat uh, uitzenden, ik noem wat, op, op Nederland 3... dan kan je toch ook gelijk uh, dat regelen voor het internet, aan het begin al van het hele, van het hele verhaal? Nou, dat proberen we ook bij heel veel series. En bij heel veel series lukt dat ook. Maar er zijn series waarbij het simpelweg niet lukt. Ik geef bijvoorbeeld Adam en Eva of Belger. Maar ook aankoopseries. Daar gaat het simpelweg niet altijd zo. Dan zeggen ze van, nou, dit willen wij hebben om het gewoon op 1, 2 en 3 uit te zenden. Wil je het ook on-demand aanbieden, dan kost het je gewoon extra geld. Mm. En dat is een simpelweg niet altijd. Nee. Nee, en dat heeft natuurlijk ook alles te maken met dat vaak dat soort series ook op dvd uitkomen. Dus dan, als je het uh, gewoon gratis zou kunnen kijken via internet... dan zou dat uh, de producenten natuurlijk niks opleveren. Wanneer hopen jullie duidelijkheid te hebben over deze zaak? Nou, we hebben 2012 bestempeld om die studie gewoon goed en gedegen te doen. En pas dan kunnen we zeggen of het überhaupt uh, gaan invoeren... en voor welke genres het gaan invoeren... Maar we gaan er zeker niet over één dag dreigen. Gerard Timme, dankjewel. Oké. Okay. Meer NPO-nieuws. Shula Rijksman wordt vanaf januari lid van de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep. Rijksman is nu nog algemeen directeur van ID-TV. Henk Spaan bracht in zijn column in het parool opmerkelijk nieuws. Telegraaf, sportopperhoofd en kruifvertrouweling Jaap de Groot... zou zitting krijgen in de nieuw te vormen bestuursraad van Ajax. de Groot liet gisteren aan Studio Voetbal weten... dat het wat hem betreft onzin is wat Spaan schrijft. Jaap de Groot we hebben gebeld, die zegt uh, Henk, Henk Spaan dus... Hij heeft. Uh bij het meisjesvoetbal van Buitenveldert een bal tegen zijn hoofd gekregen. Beetje flauw het zo te zeggen natuurlijk. Columnist zijn is één, maar onderzoeksjournalistiek is iets heel anders... en dat beheerst hij overduidelijk niet. Dit bericht komt rechtstreeks uit de raad van commissaris van Ajax... om Johan Cruijff zwart te maken. Ja. Op internet wordt volop actie gevoerd voor een verblijfsvergunning... voor Mauro Manuel, dat is de jongen van tien... die mogelijk wordt uitgezet naar Angola... Op sociale netwerken circuleert een advertentie die mensen op hun profiel kunnen plaatsen. En ook is er een petitie gestart om minister Leers ertoe te bewegen om Mauro hier te laten blijven. Die was vanochtend een kleine 1900 keer ondertekend. Leers neemt naar verwachting deze week een beslissing in deze zaak. Elsbeth Etty stopt na 15 jaar noodgedwongen met haar column in NRC Handelsblad. Hoofdredacteur Peter van der Meers vindt het tijd voor vernieuwing in zijn kolommen. Opmerkelijk detail is dat Etty naar eigen zeggen per mail haar congé heeft gekregen. De schoorsteen blijft nog wel roken in huizen. Etty, de vrouw des huizes, blijft wel boeken recenseren voor NSC. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag. De Beatles. Naar blokken. Het mediaarchief. Het afgelopen weekend waren er meerdere spectaculaire achtervolgingen op de Nederlandse snelwegen. En dat deed ons denken aan de bekendste achtervolging aller tijden. Die van O.J. Simpson. Dat was in oktober 1995. Simpson werd verdacht van de moord op zijn ex-vrouw Nicole Brown en een vriend van haar. Hij werd urenlang gevolgd door de politie, terwijl hij over de snelwegen rond Los Angeles scheurde. En ook dreigde om zelfmoord te plegen. Verschillende tv-zenders zetten helikopters in en zonden de achtervolging live uit. Opvallend was ook dat de politie tijdens die achtervolging telefonisch contact had met Simpson. In de talkshow van Larry King vertelde politieagent Tom Lange... hoe het hem lukte om O.J. Simpson aan de telefoon te krijgen tijdens die legendarische rit. But during that chase, something we never got a chance to hear was uh Tom Lang talking to O.J. Simpson during that ride. That tape has now been released. The civil jury got a transcript of it. Tom, will you briefly tell us what this is? Well, Larry, uh, we saw the, the uh, chase on television like everyone else, and I was standing at my desk, and the thought struck me. You know, we had his cell phone number. Why not do the simplest thing in the world and, and give him a phone call? And so I dialed it, and I didn't get through right away, and I dialed a second and then a third time, and to my amazement, he picked up. This uh, tape speaks for itself. Watch. I'm the only one that deserves No, you don't deserve that. Hurt. You do not deserve to get hurt. You do uh, not deserve to get hurt. Don't do this. All, all I did was love Nicole. All I did was love her. I understand. I love everybody. I tried I, to show everybody my whole life that I love everybody. We know that. And everybody loves you. Uh, especially your family, your mother, your kids, all your friends, AC. Uh, everybody does. Don't do this. Just. Put it window. hoe Tom Lang van de politie in Los Angeles belde dus met O.J. Simpson en hem overhaalde om geen zelfmoord te plegen. Uiteindelijk werd Simpson bij aankomst bij zijn woning gearresteerd. Lunch met Jurgen van den Berg. Ja, we blikken nog even terug op vrijdag. Toen werden in Carré de publieksprijzen voor de televisie uitgereikt. Mies Bouwman was verbijsterd over de uitslag van de televisiering. En ze was niet in haar eentje uh, tv-kerder Bert van der Veer bijvoorbeeld. Straks de gast in ons forum noemt de winst van Voetbal International. Want dat programma won natuurlijk het failliet van de prijs. Willemijn Maas is directeur van de AVRO. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, er wordt in ieder geval over gesproken. Dat hebt u wel bereid. Ja. <laughs> ja. U, wat ging er door u heen toen die uitslag bekend werd gemaakt? Nou, ik zat uh, vol spanning uh, en hoop uh, te wachten of de mol dit keer wel zou winnen. Dus in die zin was er ook voor mij een uh, teleurstelling. Uh, en het was natuurlijk uh, zonder meer een hele verrassende uitslag. Ik denk dat uh, weinig mensen inclusief voetbal international het verwacht hadden. Ja. Dus, ja. Snapt u de kritiek? Nou, uh, deels. Uh, maar uh, wat ik, kijk, we moeten heel erg oppassen om uh, te snel hier uh, zulke vergaande conclusies aan te verbinden als uh, Bert van der Veer doet. Dat zou ik in ieder geval zeker niet willen doen. Uh, want we, je kunt hier verschillende dingen uit concluderen. En misschien is het ook nog wel te vroeg om dat uh, zo vergaand te doen. Maar wat je in ieder geval kan zien is dat kijkcijfers en een fanclub van een programma, dat dat niet hetzelfde is. He, dus je ziet dat, dat uh, blijkbaar er, uh, sommige programma's... In staat zijn om die hard fans. die uh, een enorme betrokkenheid met een programma hebben. Ja, dat dat iets anders is dan kijkcijfers. Uh, dat is hier in ieder geval gebleken. En natuurlijk uh, staan wij altijd open. Overigens, uh, zij gezegd dat uh, niet de AFRO de verkiezingen organiseert. maar dat doet het Blad Televisie. Ja, maar dat heette toch vroeger maar... AFRO Televisie? Dat is ook zeker zo. En, en wij zijn maar, uh, Avro doet met haar programma natuurlijk ook mee. Dus de onafhankelijke redactie van Televisie organiseerde verkiezingen. Maar wij praten natuurlijk wel met hen uh, over, uh, gaat het zo objectief mogelijk? Dus uh, om te kijken van, nou kan dat nog op een betere manier? Uh, dat is uh, sowieso goed en, en daar hebben we ook, uh, nou ja, daar hebben inderdaad vrijdag ja. mensen aangeboden om daarover mee te denken. Maar waar moeten we dan aan maar... denken? Met, met bijvoorbeeld deels een vakjury en deels het publiek of zo? uh, Dus Zoals het met Songfestival Songfestivalen tegenwoordig ook weer gaat? Nee, ik denk dat we uh, de, de, dat we absoluut moeten blijven bij het feit dat dit een publieksprijs is. Dus dat zou daar zou ik zeker niet aan willen tornen. want uiteindelijk is het, het publiek die, uh, die deze prijs uh, ook zo belangrijk heeft gemaakt. Ja. Maar het, dus grap het grappige is, grappig is natuurlijk, kijk, het publiek uh, stemt hè, uh, dus dus nou, het publiek stemt kennelijk voor Voetbal International en niet ja. voor de gedoodverfde ja. favoriet uh, namelijk ja. uh, The Voice. Ja. Dan heeft het publiek toch altijd gelijk? Nou, natuurlijk. Dat, dat, dus in principe is dat ook zo. En daarom zeg ik, laten we niet te snel conclusies trekken. En blijkbaar is in ieder geval de conclusie... Uh, ...hoge kijkcijfers is iets anders dan uh, de impact of de waardering... ...of, of de, de verbondenheid met een programma is iets anders. Dus mm. dat moet je niet zonder meer zeggen van... ...nou, dus uh, is het uh, geen goede verkiezing geweest. Ik ben daar zelf heel voorzichtig mee. Of zou het ook zo kunnen zijn dat, dat alle uh, kermis... ...die wij hier met z'n allen in Hilversum maken... ...dat dat door het publiek misschien ook een beetje wordt doorgeprikt... ...en ze daarom als protest misschien wel op zo'n programma als Voetbal Internet... National, uh, stemmen. Nou ja, dat, dat ook dat zou kunnen. Ik nogmaals, ik vind het. Je moet heel erg voorzichtig zijn om zo vlak daarna uh, uh, vanuit de teleurstelling of verbazing uh, meteen allerlei conclusies te trekken. Maar uh, het, het is ook wel een beetje Nederlands, uh, denk ik, om uh, niet voor uh, nou, de op voorhand uh, torenhoge favorieten te stemmen. Dat, dat, uh, dat herken ik er ook wel een beetje. Juist in. Maar op nogmaals... de underdog. Ja, Underdog, dat is wel heel erg Nederlands. En nogmaals, de verwondenheid met zo'n programma. He, dat dat, dat, dat triggert ook een groep mensen die denken van nou, we zullen het eens even laten zien. En ik heb begrepen dat het verschil tussen voetbal international en wie is het bijzonder klein was. Dus uh, ja, en, en dat zijn toch twee programma's met een hele trouwe achterban. Ja. U gaat er wel gewoon mee door als Afro? We gaan absoluut door met de televisiering en ook met deze verkiezingen. En nogmaals, als we het beter kunnen doen... dan zullen we dat zeker uh, uh, met het televisierblad bespreken. Maar het zal al, altijd een publieksprijs blijven. Dank voor uw commentaar, Willem Heemaas, directeur gaan van de AVRO. Uh, niet alleen die televisiering en de Zilveren Sterren werden uitgereikt... er was ook eeuwige roem voor het meest beeldbepalende programma... van de afgelopen 60 jaar. En de eer om die uitslag bekend te maken was aan Monique van de Ven. De winnaar van de televisiekanon en dus volgens u... het meest bepalende televisieprogramma uit 60 jaar televisiegeschiedenis... is geworden Man bij het Hond. Van de NCV en verslaggever Maarten Bleumers die ging vanochtend eens even langs bij de redactie van Man bij het Hond. Ja, de Man bij het Hond verslaggevers gaan natuurlijk altijd langs... bij mensen die aan het eten zijn. Ik dacht, laat ik ze eens even een kopje koffie gaan brengen... want dat is vast wel, uh, vast wel welkom... Hallo, mag ik jullie allemaal van harte feliciteren? Ik ben van... Hey, kijk, mag ik jou even kort vragen, waar ben jij mee bezig? Uh, met actuele nieuws. Actu en wat is het actuele nieuws? Uh, ja, natuurlijk dat wij de prijs uh, gewonnen hebben. Ja, maar van... Zit het in de uitzending? Dat zit in de uitzending vanavond. Zijn we nu uh, mee bezig, is de vlaggever al uh, op pad. Dus ja. uh, vanavond kijken om te zien wat er uh, uiteindelijk uh, in de uitzending zit. Ik dacht, jullie gaan altijd bij de mensen op eten. Kan ik jou een kopje koffie aanbieden na een uh, weekend van ongetwijfeld feest vieren? Is het nodig? Het bleef nog lang ongezellig en onrustig in Amsterdam. Absoluut. Dank je wel. Geniet van een mooie dag. Dank je wel. Dan nou gaan we eens even bij de eindredactie langs. Ja. Ans van harte gefeliciteerd. Ja, dank je wel. Ja. ja, dat is natuurlijk wel een hele grote verrassing. En een... Ja, echt? Jawel, vind ik wel. Komen er nou ook bijvoorbeeld felicitaties vanuit België? Want Man met Hond is van oorsprong een Belgisch programma. Ja. Hier overgenomen. Vrij succesvol kunnen we concluderen. Berichtje gehad? Uh, volgens mij niet. Is er nog een band tussen die Belgische... Nou ja, Woestijnvis is de producent, ja. bijvoorbeeld tussen de producent en jullie? Nee, amper. Inhoudelijk uh, doen wij zeg maar, wat we willen. Nou zaten we naar de uitzending te kijken... en dan zagen we een van de samenstellers, Maaike Abspoel... de prijs in de ontvangst ja. nemen van Monique en van de der stem, Ven. Ook, Precies, ja, zeker. Dus de, de stem van Man ja. bij het Hond. Een van de goedkoopste programma's van de publieke omroep, ja. zei hij. Is, is dat nog een puntje voor jullie? Ik vond het wel het vermelde waard. Ja omdat we, denk ik, al heel lang laten zien... dat je ook met zo'n uh, budget een, een mooi programma kunt maken. Heb je hem hier eigenlijk, de Ja, prijs? hier heb ik hem. Oh, kijk, hier heb ik hem. Oh, dit is... Ja, oh, nou, ja. ik laat het even aan jou om hem te beschrijven. Ja, dat lijkt me niet zo'n heel goed plan. Want er komt een heel raar van... Het is een paal. Het is gewoon een paal van, uh, van glas. En daarin ja. uh, zie je de, de, de centmast. Die, en dat is eigenlijk de grootste prijs, vind ik. Die vanaf nu af aan uh, de man met hond... Mast heet. En dat is natuurlijk wel heel, uh, heel bijzonder. Ik bedoel, Mies Bouwman heeft een pleintje, geloof ik, in een ja. straatje, weet ik veel. Ja, wij hebben zo'n hele mast die boven Hilversum torent. Kun, kun jij verklaren het succes van Man bij het Hond? Uh, wat je natuurlijk veel terug hoort, ook uh, vandaag maar op het uh, gastenboek... Dat, dat mensen toch wel heel erg gecharmeerd zijn van het idee... dat er geen bekende Nederlanders in zitten. Het is denk ik ook wel onze kunst. Dat is wel interessant. Zou, zou Nederland een beetje... BN'ers worden nu dat er ook zoveel op gestemd is. en in elke show zit weer een panel van BN'ers. Uh, kritiek te leveren op, op de artiesten en ja. kandidaten. Zou dat er een beetje achter kunnen zitten? Dat zou er heel goed achter kunnen zitten, denk ik. Als je ook ziet dat de prijs. Uh, of de televisieringen. Uh, naar. Uh... De mannen van Voetbal uh, International gaan. Ja, die zetten zich natuurlijk met name Dirkse. ernstig af tegen alle aangeklede apen, et cetera. Dus het zou best kunnen zijn dat mensen dat uh, uh, zo voelen. Vandaag nog veel uh, taartjes, uh, borreltjes. Uh, ja, glas heffen uh, ja. voor de boeg. Ja, ja vanmiddag uh, om vijf uur. dit <laughs> hebben voor de NCV-collega's. een borrel bij man met hond. Ik wens je een hele fijne dag en nogmaals van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Dat moet ik even noteren. Vijf uur vanmiddag, dus morgen bij man bij het hond. Oké, okay. uh, dat was Maarten Bleumers op de redactie van het prijswinnende programma. Man bij het hond dus. Zometeen in het mediaforum gaat het natuurlijk verder over die televisiering. Want hij is er hoor, Bert van der Veer, regisseur en tv-kender... en Luc Koelman ook, columnist van Metro. Nu eerst door Alt Megens. Radio 1, het NOS-journaal.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 Oud-politicus André Rauvoet wordt voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Hij wordt bij de brancheorganisatie de opvolger van Hans Wiegel. Rauvoet is oud-minister en zat jarenlang voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer. In april stapte hij uit de politiek en treedt aan bij Zorgverzekeraars Nederland op 1 februari. En de man van 23 uit Den Haag is zijn rijbewijs kwijt omdat hij 110 kilometer te hard reed. Op een weg waar maar 50 is toegestaan reed hij 160. De man kwam zaterdagnacht vanaf de A4 en agenten zagen hem een paar keer wegscheuren bij verkeerslichten. Vervolgens kon hij bij een pompstation worden aangehouden. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment is het overal zonnig en droog en de temperatuur is inmiddels opgelopen naar een graad of 10. Vanmiddag blijft het volop zonnig en de middagtemperatuur komt uit op een graad of 10 in het noorden tot plaatselijk 14 graden in het zuiden. En alleen de wind die maakt het voor het gevoel een stuk kouder. Er staat namelijk een matige tot een vrij krachtige wind en die komt uit het oosten tot zuidoosten. In het noordwestelijk kustgebied en op het IJsselmeer staat een krachtige wind, windkracht 6. Vanavond vanavond, het blijft nog lang helder, maar vannacht raakt het geleidelijk aan bewolkt. En morgen, dinsdag, begint de dag dan ook bewolkt en volgt er in de loop van de ochtend vanuit het zuidwesten regen. Het noordoosten lijkt het de hele dag nog wel droog te houden. Het wordt morgen zo'n 12 graden. Dan woensdag dan is in de kustgebieden nog kans op een enkele bui. Elders blijft het droog. En kijken we naar de dagen daarna. Die verlopen weer droog en rustiger met een middagtemperatuur rond 14 graden. ANWB Verkeersinformatie. Op de A58 Tilburg richting Breda is een spoedreparatie aan het wegdek aan de hand. Daarom staat er een file tussen Bavel en Knopend Galder van 6 kilometer. De rechterrijstrook is er dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A27 Gorkum richting Breda. Tussen Breda en Knopend sint Annabos 4 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum Vraag met uh, Luc Koelman, columnist van Metro, en met Bert van der Vier, tv-kennen. Want dat blijven we gewoon zeggen, Bert. Ja, waarom niet? Ja. <laughs> Vind je dat dat gedevalueerd is afgelopen weekend dan? <laughs> nou, dan kunnen we het zo nog wel even uh, over hebben. Ik ben benieuwd. <laughs> eerst even over Paul de Leeuw, want daar hebben we vorige week even over gesproken. En toen zei ik ook hier van, ja, we kunnen er van alles van vinden, maar we hebben nog niks gezien. Nu zaterdag mm -hmm. was hij er weer voor het eerst. Mm -hmm. Wat voel jij ervan? Nou, ik vond het wel weer echt Paul de Leeuw. Ik bedoel, hij zweet al na drie minuten en dat is altijd een buitengewoon goed teken. Uh, er is duidelijk veel vergaderd en nagedacht over dit programma. Misschien ook te veel. Het is altijd leuk, zo'n programma moet je over vijf weken eigenlijk nog een keer zien. En dan zie je dat zo'n cabaret dan wat korter kan. Dat het niet zo'n vreselijk goed idee is om iets te doen als voetentijd. Maar dat het ook wel weer leuk is om drie gasten te hebben die een beetje wat voorstellen. Dat je op moet letten dat er niet de verkeerde mensen in beeld komen. Nou ja, weet je, het is typisch een eerste aflevering. Maar ja, ik ben blij dat Paul terug is en... Met een hele redelijke kijk. Bijna had. een miljoen. Dat is ja. op zich voor die zaterdag veel hoger gescoord natuurlijk. Maar je zegt ja. dat is een mooi begin. Ja, ik hou van Holland heeft die avond gewoon in, in, in de klauwen. Dus daar doe je niet zo vreselijk veel aan. Ik geloof dat ze zelf op 700.000 hadden gerekend. Of gehoopt. Dus mooi meegenomen. Heb jij gekeken, uh, Luc, naar de comeback van Paul de Leeuw? Nee, nee, niet gezien. Maar ik vind wel sowieso dat uh, ja, nieuwe programma's... moet je gewoon minimaal 10 of 20 afleveringen de tijd geven... om... Uh, ja, om goed te gedijen. Maar jij staat nog wel open voor bepaalde leeuwen. Dat, dat is wat ik kritiek de afgelopen tijd een beetje heb. Uh, ja, dat hebben we allemaal wel gezien. Het is allemaal hetzelfde kutje. Oh, ik, ik heb nooit open gestaan voor bepaalde leeuwen. Oh, oh, okay. kijk er ook naar. Nee. nee Oké. Okay, nee. okay. ja. Nou ja, dan moet je misschien toch eens gaan kijken. Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook even gekeken en ik vond het echt een aardig ding. Ik ja, vond het wel. kussen op de tribune heel grappig. Ja, dat was zeker grappig. Van <laughs> ja. die mensen, die elkaar, echt van dat Hollandse gedrag van mensen die elkaar niet gaan kussen. Als, ja, precies. Als <laughs> <hadden>. <laughs> ja. En, en uh, Bob de Roy kwam ook weer terug. Die was op het okay. Gala ook en, en die ja. dook iedereen in de decolleté ja. En dat, dat, dat bleef gewoon Bob de Roy en het is uh, zo oud als de weg naar Rome. Dat oh. was toch wel hilarisch, oh. vond ik. Nee, daar waren zat absoluut leuke momenten in. Ja. Ik, uh, ik ben blij dat hij terug is. Uh, Luc, nog even over dat uitzending gemist. Hebben we hebben net iemand over gehad van de ja. publieke omroep. Geen Stel maakt daar een enorm nummer van. Hè? Twee keer belasting betalen, wat is dat nou? Uh, ja. wat, wat vind jij van die kwestie? Dat je daar dus uiteindelijk voor moet betalen. Tenminste voor bepaalde drama series en films. Ja, betalen internet, dat blijft gewoon een heel lastige combinatie. Dat je ervoor moet betalen, snap ik. Ergens wel, maar ik snap ook dat dat heel, dat, dat heel gevoelig ligt. Ja, ja, ja. Ik denk niet dat het eh, dat de publieke oproep gaat eh, lukken... om echt eh, daarvoor te, te laten betalen, maar, ze, ze gaan dat nu uitzoeken, hoe dat kan. Zij zitten dus aan de ene kant dat ze onderhandelen met producenten... van nou, we willen dat graag op Nederland drie uitzenden, maar... Daar ja, kunnen ze ja. vaak ook niks aan doen, weet je. RTL nee. heeft hetzelfde probleem als je CSI wil zien. Ja, dat, dat, dat gaat niet zomaar. Dat, dat, dat kun je niet zomaar verhelpen. Ja. Ik vind het wel een soort van barricade. Want ik wil nog wel eens een itemje van RTL Boulevard bekijken En dan moet ik ineens allerlei dingen invullen en 99 eurocent doneren. Ja, niemand doet dat, hè? ik doe dat echt niet, hoor. Nee, dat gaat niet en niet zozeer om die 99 eurocenten, maar dat allemaal invullen, dat, ja. dat doe ik gewoon niet. Maar Het probleem is natuurlijk, je noemt CSI, dat is natuurlijk een gigantische serie... en een gigantisch bedrijf wat daarachter zit. En die ja. willen natuurlijk die, die, die aflevering lekker op dvd uitbrengen. Precies, dus ja, dat zeg ik, je kunt er heel weinig gaan doen. Maar goed, oh ja. laten we nou maar hopen dat de talkshows en de actualiteitenrubrieken... en dat soort programma's allemaal gewoon vrij beschikbaar blijven op uitzending gemist. Ja. er is ook niet zo vreselijk veel aan de hand. Goed. Um, het is alweer drie dagen geleden, maar toch gaat het er nog steeds over. Zeker hier in Hilversum, de televisiering... Goed. Voetbal International sleept er dus die prijs in de wacht... Uh, tot ontsteltenis van, uh, nou eigenlijk alle aanwezigen. Uh, heb jij gestemd eigenlijk, Luc? Of niet? Nee, ik heb niet gestemd. <laughs> ik heb ook niet gekeken. En het valt me toch altijd weer op dat de Nederlandse televisiewereld... dat het toch een heel klein, ja, ik zou bijna willen zeggen... incestueus wereldje is en die gaan elkaar dan een prijs geven. En dat moet dan toch... Ja, dan mag er niet te veel incestueuze lijken. Dus ja, dit, is juist ja, dit is een publieksprijs. Ja, maar dit is een publieksprijs. Ja, maar dan is er blijkbaar door het publiek op de verkeerde uh, programma gestemd. Wat ik een beetje begrijp. En is het ook weer niet goed. Dus ja, wat. wat, wat wat willen we nou? Ja. Nou, hij zit hier, Bert van der Veer. Ja, Bert, uh, <laughs> je, je hebt je vooraf en na afloop ook uh, nou, flink laten gelden in, in de media. Ja, ook. even voor de, voor de duidelijkheid over vooraf. Ik heb gezegd wat ik, wat ik vond dat er moest winnen. En dat wordt dan heel erg vertaald van hij heeft voorspeld wat er moet winnen. Maar ik ben geen paragnost. Ik ben, nee. wat zei je, TV-kenner. Ja. Wat jij uh, trouwens uh, zei, dat, dat werd door Derksen zelfs onderstreept. Hè? Die vond eigenlijk ook uh, belachelijk dat zij die prijs zouden krijgen. Uh, al, al vanaf het begin. En ik, uh, ze zaten gisteravond, uh, Wilfred. En, uh, maar dat kijk jij ook voor vast niet naar Live for you, uh, met Carlo en Irene. Nee, net, dat, ja, ook weer net gemist. Wat doe ja, he? jij met je vrije tijd, wel? Ja, elke zon, ik mis het net. Ik snap wel niks van. Maar goed, daar zat uh, Johan Derksen... en uh, noemde zijn eigen programma een flutprogramma. Dus ik, ik, ja. weet, ik weet ook niet meer met ja. wie ik het nu wel of niet meer Maar, maar nu zijn. even naar de... want jij zegt, van als het op deze manier verder moet... Uh, ja, dan is het eigenlijk het failliet van het gala. Uh, waarom ja. eigenlijk? Want het publiek stemt op Voetbal International. En nee, dan Johan, is dat toch een stem? Nee, daar hoort een bijvoeglijk naamwoord bij. Het gemobiliseerde publiek stemt op Voetbal International. Er zijn 500.000, 600.000 uh, mensen die op die vrijdagavond... naar Voetbal International hebben zitten kijken. Die zullen ongetwijfeld zo slim zijn geweest. Ik weet het niet, want ik zat natuurlijk in mijn apenpakje in, uh, in Carré. Die zullen ongetwijfeld zo slim zijn geweest... om het sms en 06-nummer in beeld te brengen. En uiteindelijk zijn die internet-hooligans... zijn lekker op Voetbal International gaan stemmen. Nou, als een mij, soort protest nou, ook. Nou, als een soort geintje, denk ik. Uh, zoals er wel meer geintjes op de voetbaltribunes uh, plaatsvinden. Dus maar ja, het kan, kan toch ook gewoon zo zijn dat gewoon de meest mensen op Voetbal International hebben gestemd. En, en klaar. Je weet het niet zeker of het hoewelijke zijn geweest. De meeste mensen hebben op voetbal international gestemd. Dat staat vast. Ja. Alleen, de uh, Voice of Holland trekt op hetzelfde moment 3, nog wat miljoen uh, kijkers. En dan zou je toch kunnen veronderstellen dat er, dat, dat misschien toch een iets populairer programma is en ja, dat het meer maar, van het volk is. Ja, maar dat zijn misschien wel heel dat, veel kids die denken van, ja, televisiering, wat is dat in überhaupt? Daar ga ik echt ja, geen, uh, geen sms'je aan besteden. Als, als je meer dan 3 miljoen kijkers trekt, dan heb je echt meer dan kids. En wat, hmm. de, wat de kijkers van de Voice of Holland waarschijnlijk gedacht zullen hebben, is dat het al in de pocket zit. En dat is misschien ook aan mijn schuld, omdat ik dat geroepen heb de afgelopen week. Maar ja, we moeten al straks alweer sms'en om de winnaar van de Voice of Holland bekend te maken. Moeten we nu ook nog eens gaan bemoeien met de televisiering? Ja, je weet natuurlijk niet wat voor mechanismen daarachter zitten. Alleen het enige wat ik vind, kijk, ik heb ooit in een ver verleden samen met Henny Huisman voor de Surprise Show mede de televisiering in ontvangst mogen nemen. Dat is een buitengewoon grote eer om door het publiek gekozen te worden voor zoiets. En dan sta je ook meteen in een rijtje, laten we wel wezen... is dat in een rijtje van hele mooie, prachtige programma's... die in al die jaren, 60 jaar televisie zijn uitgezonden. En ik vind in dat rijtje hoort Voetbal International, niet thuis. Maar, nee. maar wat is dan alternatief? het alternatief? Uh, hoe moet je het weet, dan beter doen? Nou, het begint dan misschien al een beetje met, met de nominaties. Hè? Dat, dat ook daar beslist het publiek over. Nou, ik kan me voorstellen dat je daar misschien een, een commissie van, van wijze personen... rekening. Ja, ik kan het ook in mijn eentje. Maar goed, dan kijk je wel gewoon naar, naar, naar de kijkcijfers. Je kijkt naar, de, naar de, de originaliteit, naar de creativiteit van een bepaald idee... naar het succes dat het heeft, naar, naar de, de passie waarmee het gemaakt wordt. Ja, als dat gebeurd was, dan had Voetbal uh, International niet eens bij de eerste drie gestaan. Maar... Het is toch altijd alles met peren vergelijken? Wie is de Mol is een totaal ander programma als de Voice... als het daar dan was tussen gegaan. Het is wel appels met peren vergelijken, maar het, het, het is toch ontegenzegelijk zo dat een programma dat meer dan 3 miljoen kijkers trekt, dat verliest van een programma dat maar 500.000 kijkers, dat dat toch in de stemming iets mist. Ja. Kijk, weet je, ja, Ik geloof dat je... de onvermijdelijke mensen van Pony News aan de lijn, die komen vanmiddag ook weer uit voor hoe het verder moet. Zei, en ik zei, jullie hebben zitten slapen, jongens. Ja, zeiden ze, want wij hadden kunnen winnen gisteravond, eh, vrijdagavond. Ja. Dat hadden ze ook. Ze hadden kunnen winnen. Het enige had ze... Hm. Hoefde, nee, geen stijl heeft het met enige regelmaat gedaan, ja. ook de afgelopen jaren. Ja. Ja. Ik geloof dat Rachel Hazes eens een keer Nederlander van het jaar is ja, geworden, klopt. Dan, ja, nou, dan klopt er toch iets niet aan het systeem. Het is een pelspeltje, ja. geen verkiezing. Ja. Um, uh, maar nog even, hè? want kijk de voice was dan de gedoodverfde favoriet. Maar als je, als je dat gewoon, even gewoon als advocaat van de duivel... Hè? want dat is natuurlijk een prima programma, daar kijken heel veel mensen naar. Maar ja, wat is daar nou zo vernieuwend en schokkend aan? Bedoel, behalve dat ze zich omdraaien in een stoel. <lacht> het is toch gewoon, een, het is gewoon dezelfde zoveel ja, nou, ja, Dan maak je vernieuwend en schokkend tot de belangrijkste maatstaf. Maar er wordt nog een heel rijtje andere dingen achteraan. Wat was er schokkend aan gewoon Jan Smit? Wat was er schokkend aan de bouwers die de ja. afgelopen jaren gewonnen? Ja, ja, eh, schokkend is een beetje mijn woord dan. Maar ik bedoel, zo vernieuwend en zo bijzonder is dat dan toch ook weer niet? Nee, maar wel heel succesvol. En wel, wel de keuze van het volk nu al. Ja. Op basis van de kijkers. Maar goed, je kunt van Voetbal International ook zeggen... Op, op een kleine zender, RTL 7... Uh, waar het programma vandaan gekomen is, het dreigt helemaal de nek om gedraaid te worden. En die jongens hebben er toch voor gezorgd dat het op de kaart is komen ja. te staan. Men ja. heeft het daarover. Ja, dat klopt. Het is gewoon het is een programma waar heel veel mensen met heel veel plezier naar kijken. Als ik van voetbal zou houden, dan zou ik daar met ontzettend veel plezier naar kijken, weet ik zeker. Ik, ik, dus ik het ook. is een heel andere insteek van, van, van een sportprogramma nee, nee, dat, als wat de NWS doet bijvoorbeeld. Dat, dat ben ik met je, je eens. Ik, ik breng in kijkminuten ook meer tijd door bij Voetbal International dan bij de andere genomineerde programma's. Het gaat me niet om mijn persoonlijke smaak. Alleen wat ik zeg is dat Voetbal International een programma is waar door, door een soort van chemie tussen mensen die aan een tafel zijn terechtgekomen op hoog niveau over voetbal wordt geluld met een hoop humor. En meer dan. Dat is het niet, en dat vind ik gewoon onvoldoende om de tweede te winnen. Nog even over het programma zelf, Bert. Nou, Want heb je ook naar gekeken? Dat is, dat is trouwens leuk om Ad Visser en uh, uh, Penny, Sorry, die Penny Terug is nog, is die die... de Jager. Sorry, Penny de Jager. Ik had een beetje nog hoog omhoog Tom, gooien. Het ziet er nog goed uit. <laughs> um, er, er, er was kritiek op de presentatie van uh, Cornald Maas. Uh, Willem Pekelder in trouw die zegt van uh, Maas is ongeschikt en geen showman. Uh, ja Ik vond, vond hem niet, niet echt slecht. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat, dat je daar met iets meer uh, showbiz-energie uh, staat. Het was, het was een hele zakelijke, voorzichtige... Uh autocue, gelieerde presentatie. Waarbij ook, zeg maar, in de interactie tussen de studio en Hilversum... waar de winnaars van de prijs zaten... en Cornald niet zo vreselijk veel gebeurde. Maar ja, goed, hallo, je zal er maar even gaan staan, zeg, in Carré... in de ja. wetenschap, dat je meer dan een miljoen kijkers hebt. Hij was ook verbaasd waarschijnlijk door de winnaars. <laughs> en hij was nou, ook verbaasd, maar Mies Bahamman was ook nou, verbaasd door de die, die, wat winnaars. Wat was er met ja. Mies aan de hand, zeg? Ik vond het een beetje neerbuigend doen tegen die programmabaas van RTL Zee. Ja, je je het, is het is allemaal gemist. Je hebt, nee, maar, dat, dat is echt, als je daar... Het, als je dat meemaakt, dat, dat er ineens dat je een prijs bekend maakt... en er komt een volslagen, onbekende man... komt de bühne op waarvan mis had wie bent u, meneer. Het zag je ook uh, inderdaad uh, een beetje als een portier bij uh, een discotheek. Wat nog leuker was, dat zag je ook niet op de televisie... maar dat mag ik nu ook even kwijt, is dat je dan uh, de fotografen... die mogen dan de vloer op, hè? maar die wisten niet waar ze heen moesten. Want die, over het algemeen gaan ze dan naar de winnaar. Ja. Maar er was geen winnaar, die was, niet, was geheel niet aanwezig. Het was erg geestig. Ik heb de uitzending gemist. Nog, en, nog ja, één ja, ding, want, want uh, Luc is erg van het internet en zo. Je hebt ook nu merkt hoe, hoe dit leeft op internet, hè? Nou, ja, je zou, je zou bijna gewoon weer terugkeren tot het masochisme... met het zweepje, want dit is echt, echt heel vreselijk... wat ik nu de afgelopen dagen aan bagger over me heen heb gekregen. Die nou, we zijn een land zonder zorgen, hè? Dus dan leeft dit opeens. Ja, maar het zijn ook nog de voetbalfans die, die, die toch, laat ik zeggen... redelijk ongenuanceerd uit de hoek kunnen komen... als iemand aan hun speeltje dreigt uh, te komen. Dat zijn... Uh, merkwaardige mailtjes gepresseerd. En ik die zeggen. luisteren niet helemaal naar jouw nuances... die je toch hebt aangebracht nee, in alle commentaar. Maar mochten ze nu luisteren naar de eerste drie woorden... gaan ze al naar uh, de, de gewiste mailtjes. Begden ermee met die handel. Um, Luc, nog even iets anders. Want natuurlijk, de televisiegala was het nieuws van dit weekend. Maar niet heus. Het, uh, het, was, het ging het natuurlijk overal over de Eurotop ook. Uh, ja. hoe, hoe moeilijk is dat... om daar als media nou nog eens een keer een draai aan te geven? Ja, dat is bijna niemand te doen, denk ik. Het is... Ja, ik denk dat, dat gewoon uh, iedere Nederlander er niks meer van begrijpt. En wat ik persoonlijk helemaal niet begrijp... is dat het eerst uh, 50, miljoen, 50 miljard is om uh, Griekenland te redden. Dan wordt het 100 miljard. En nu zitten we al op 400 miljard. Dat doet me een beetje denken aan uh, mijn garagehouder. Hè. Dan breng je je auto en zegt hij van kleine reparatie, drie tientjes. En dan belt hij op. Nou, nee, het worden zeventientjes. tientjes. nu later belt hij weer op. Nee, toch ietsje meer. En opeens zit je op, op 400 euro. En denk, ja, dan denk je van ja, shit, we begonnen met 30 euro. Nou zit ik op 400. Dat gevoel krijg je heel erg. Ik kan er niet met mijn hoofd bij dat uh, Europese economen niet weten welk bedrag het is. Nou, maar heb mij, je dat ook klare brokken gebracht? Hè? En is het ook zo dat, dat, dat wij met z'n allen het publiek. Uh, dat, dat we ook een denken van ja, het zal allemaal wel Ze zoeken, maar uit en we horen het wel wat er uiteindelijk uitkomt. Ja, op met bepaald moment, ja, ja, maar, op een bepaald moment denk ik dat mensen er een beetje moe van worden. En denken van nou het zal allemaal ja. wel. En uh, we gaan weer uh, zo'n tientallen miljarden. Het is ook een zekere verwarring en tegenstrijdigheid die tot onverschilligheid lijkt. Uh, heb ik soms wel eens. Want ik bedoel jij, jij noemt nou dat soort bedragen. Maar tegelijkertijd kan ik mij een citaat van Jan Kees de Jager herinneren. Dat er nog geen echte munt naar Griekenland is gegaan. Het schijnt dan ook nog een soort van virtueel ja, geld te zijn. Garantiestellingen. Ja. Et het, het levert geloof ik ons alleen maar weer geld op. Ja, er ja. is toch niemand meer die dit toch kan volgen en ja. snapt. Dan is het het leukste om Angela Merkel en Rutte hand in hand naar hun zitplaatsen te zien gaan. Dat en is en een altijd. teddybeertje ja, he, wat door ja, de teddybeertje. Merkel aan de start is. Ja, je gaat altijd de kleine dingetjes zoeken. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. Maar ja, ze zeggen wel dat ze de woensdag uitkomen, geloven jullie die toezegging? Nou, het zal weer, uh, weer een week later worden. Ik, uh, ik, heb, ik heb echt geen idee wat er wat van uh, gaat worden. Ik vind het knap dat ze dat weten, dat ze de woensdag uitkomen. Ik heb ook wel eens in een vergadering gezeten... waar we wisten nooit wat ervoor, hoe laat het afgelopen was. Ja. Nou goed, uh, we gaan dat zien. Uh, fijn dat jullie er allebei waren. Bert van der Veer en uh, Luc Koelman. Zometeen de Nationale Nieuwsquiz. Die spelen we met Trudy van Maurik uit Gelder -Malsen. Wie wordt de nieuwskenner van deze week? En er is door de muziekredactie van Radio 1 een nieuwe cd uitgekozen... die deze week in de schijnwerper staat. En dat is een album van Ricky Kolen. Die kennen we ook als actrice, maar een keurige singer-songwriter in Nederland. Het album van haar heet Wind om het Huis en daarvan Net Zo Lief Alleen. Zonder te stoppen, niet omgekeken, mezelf toegezongen. Kolen dus, Radio 1 CD deze week. De album heet Wind om het Huis. We beginnen ook aan een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. Trudy van Maurik is hier, 52 jaar en uh, woont in Geldermalsen. Welkom. Ja, dank u. U houdt wel van spelletjes, hè? Ja, ik hou wel van spelletjes, ja. Puzzelen, zag ik. Ja, puzzelen en quizzen op tv. Uh... Doet doe ook echt mee om die quiz of gewoon thuis meespelen? Nou, ja, thuis doe ik ook mee. Maar u bent ook wel eens bij een quiz geweest als ja? kandidaat? Ja, bij That's the Question. Ah, question. Ja, ik heb acht keer gewonnen. Gewonnen zelfs, kijk aan. Ja. En wat levert dat dan eigenlijk op? Uh, als je echt het laatste woord raadt, 500 euro. Kijk eens Maar nou, dat heb ik maar drie keer gehaald, hoor. Nou ja, dat is toch uh, keer drie, 1500 euro. 1500 euro. Dat gaan we hier niet redden deze week. Want nee. als u de winnaar wordt, dan is het 300 euro. Maar ja. dat is een aardig bedrag, toch? Ja, de vragen zijn moeilijk altijd dus. Ja, we, gaan, we gaan kijken hoe ver we komen. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. De nationale nieuwspers. In blinde paniek vluchten mensen uh. de straat op groot Apelgebouw is ingestort. De temperatuur ligt s'nachts onder het vriespunt, maar het zoeken naar mensen zonder puin gaat onverminderd door. Ja, nee, Tussen de... de blokstukken van dit appartementsgebouw lag een jongetje dat de instorting heeft overleefd. Wat is de situatie in gebieden waar telefoons niet werken, waar de hulpdiensten nog steeds niet kunnen komen? De verwachting is dat het dodental nog verder zal stijgen, dat er nog honderden mensen vermist worden. Ja, het oosten van Turkije is gistermiddag getroffen door een hevige aardbeving. Hier is vraag 1. Welke kracht had die beving op de schaal van Richter? 7,2. Dat is goed. In de buurt van welke stad met 380.000 inwoners lag het epicentrum? Dat is vraag 2. Uh, hij is bij Van en bij Essier. Van, van is goed, ja. De laatste grote aardbeving in Turkije was in 1999. Ten oosten van Istanbul die had een kracht van 7,4. Vraag 3. Veel landen hebben Turkije hulp aangeboden, onder meer Israël. Maar Turkije zegt dat ze geen hulp nodig hebben. De relatie tussen Turkije en Israël is gespannen sinds de is Israëlische aanval op een Turks schip in mei vorig jaar. Naar welk gebied was dat Turkse schip onderweg? Israël. Maar een specifiek gebied? Uh, de Gazastrook. Dat is goed, ja. Het ging al over Israël, dus vraag dat toch nog even na. Ja, ja Israël is groot natuurlijk. Hè? Gazastrook, inderdaad is goed. Schip wil de hulpgoederen brengen na die gazastrook. Vraag 4, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ik pleit er nogmaals voor dat men ook een bijkomende inspanning zou leveren... in zaken terugdringen van de schuld. Um, bijvoorbeeld dat men in 2014 onder de 90 bbp punten opnieuw zit. We hebben eigenlijk de knik al even, ingezet. De, de schuld wordt al afgebouwd. Maar die beweging moet versterkt worden, zeker na de inspanningen voor de banken. Ik hoorde u al iets zeggen. Is dat Yves Le Terme? Dat is een vraag aan mij. Ja? <laughs> of is dat uw antwoord? Het is mijn antwoord. Het is goed, mevrouw. Ja hoor, Yves Le Terme uh, heeft als enige na de EU-top iets over dat overleg uh, gezegd. Vraag 5. De Franse president Sarkozy had een flink meningsverschil met een andere Europese regeringsleider. Die uh, mocht, uh, moet zich volgens Sarkozy niet zoveel bemoeien met de eurocrisis. Over wie gaat het? Over welke andere Europese leider zei hij dat? Dat is uh, meneer Cameron van Engeland. De Britse premier. Is goed. Um, een letterlijk citaat zou zijn geweest, want het is allemaal van horen zeggen natuurlijk... We zijn het zat dat je ons bekritiseert en zegt wat wij moeten doen. Je zegt dat je de euro haat. Je wilde je niet aansluiten... en nu wil je je bemoeien met onze bijeenkomsten, zou Sarkozy hebben gezegd. Tussen zijn de Britten ook in opstand gekomen en eisen een referendum... om op die manier uit de EU te komen. Dus Cameron heeft ook thuis het nodige aan zijn hoofd. We gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten. U krijgt aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is, uh, wat bedoelen wij hier... Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Hier komen de aanwijzingen. 4. Ik ben ontsproten uit de jongere van een katholieke krant. 3. Mijn eerste avontuur was in het land van de Sovjets. Uh, stop, gaat over kuifje. Het gaat over kuifje, ja. Ik zat even te twijfelen, hè? Onderwerp uit het nieuws. Maar ja, het ja, is... kijk, Sovjets. het onderwerp is natuurlijk. Kuifje, de uh, nieuwe film? Het, het stripblad, ja, de film inderdaad. En uh, Kuifje zou je ook nog als een persoon kunnen zien. Maar u bent daar niet in getrapt in die vage aanwijzingen van mij. Het is inderdaad uh, Kuifje. Uh, begon als stripverhaal in de jongere bijlage van de katholieke krant Le Vincième Sècle. Met het uh, verhaal van Kuifje in het land van de Sovjets. Als katholiek dagblad was die Sècle sterk gekant tegen het communisme. En de parodie op de Sovjets moet in dat licht ook worden gezien. En uh, zo laat een Russische communist in het album aan Westerse communisten zien hoe de fabrieken daar uh, wel draaien. Kuifje gaat die zaak natuurlijk van naderbij onderzoeken en ontdekt dat de rook uit de schoorstenen eigenlijk komt van gestapeld hooi dat wordt verbrand. Het ging ook nog over zijn hondjes. Uh, wij noemen hem Bobby, hè, dat hondje. Ja. Uh, maar Milou is geloof ik de originele Frans naam. In Duits heet hij Stroepie en in het Engels Snowy. Kuifje is goed. Allemaal naar van die film, inderdaad. Een prima score, Acht is dat. Daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen in deel 2 van de quiz.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 Vandaag luidt De stelling: de politie neemt te veel risico bij achtervolgingen. Dramatisch einde van een politieachtervolging dit weekend. Benzine die verheden in op een file die de politie had gecreëerd... om zo de boeven te stoppen. Een onschuldige automobilist werd daarbij gedood. Was de filefuik van de politie een te zware ingreep om deze boeven te stoppen? Er zou er niet een richtlijn moeten komen. Kortom, de stelling waarop u kunt reageren. De politie neemt te veel risico bij achtervolgingen. Bent u daarmee eens of oneens? SMS staat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer... 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.stam.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe dat dan met hekjesstam.nl. Dan zijn we terug bij Trudy van Maurik, 52 jaar uit Geldermansen. Won al vele quizzen. En nou, we gaan kijken of... ze. Oh ja, oké. Okay. Ik dacht, ik zeg het even iets zwaarder nu. We gaan kijken of dat hier ook gaat lukken. In ieder geval, de eerste klap is een daalderwaard. Acht uh, in de factor, dus daarmee gaan we vermenigvuldigen. En dan nu 90 seconden de tijd om al die vragen te beantwoorden. Als u het niet weet, dan zegt u pas. Hier komen ze. De nationale nieuwswist. Het WK rugby is gisteren gewonnen door het team uit welk land? Nieuw-Zeeland. Is goed, in welke stad is dit weekend de Dutch Design Week begonnen? Pas. Eindhoven Bij het onschadelijk maken van een bom aan wat is een man een zwaar gewond geraakt? Een flitspaal. Is goed, een demonstratie van Turken tegen welke Koerdische afscheidingsbeweging is dit weekend uit de hand gelopen in Amsterdam? PKK. Is goed, in welk land was er een massale opkomst bij de eerste vrije verkiezingen? Tunesië. Is goed, wat was de uitslag van de klassieker ajax Feyenoord? 1-1. Is goed, hoe heet de EU-parlementariër die gisteren namens het CDA aanwezig was bij de verkiezingen in Tunesië? Pas. Van Nistelrooy. Welke cabaretier is dit, ja, is dit jaar de winnaar geworden van de finario prijs Lebbis. Dat is goed. Vanwege een mislukte deal met twee Chinese bedrijven lijkt de redding van welk automerk in gevaar te komen? Saab. Is goed. Een man uit Oosterhout is dit weekend aangehouden voor het stelen van 29 watt. Ehm um, Bas. Zeg, zeg anders pas. Uh, ja, Lumpia's. De lokale takken van welke politieke partij willen vooralsnog gewoon doorgaan? Pas. Trots op Nederland. Een Nederlands onderzeeër. Uit welke oorlog is weer teruggevonden in de Zuid-Chinese zee? De tweede Wereldoorlog. Is goed. Wat voor dier wordt in Australië gezocht vanwege het doden van drie mensen? Haaien. Dat is goed. Kirsten Wild heeft brons gewonnen bij het EK Baanwielrennen. In welke stad? Kirsten Wild heet ze gewoon trouwens. Apeldoorn. Is goed. Op welke rivier is een Duits containerschip op een stilliggend vrachtschip gebotst? Oudemaas. Is goed. Hoe heet de musical met Johnny Kraikamp, die gisteren in het Chassé Bas. Theater in Breda in première ging? Pas. De Producers. Welk land stemt vandaag over een mogelijk referendum over hun EU-lidmaatschap? Pas. Het Verenigd Koninkrijk. Hadden we, net ook in, hadden we net ook in deel 1 van de quiz. Ja. Ook, ja, ja, ja. Soms geen... Je... Die had er eigenlijk niet in gemogen. Uh, maar desondanks heel goed gedaan. Elf vragen goed in het kanon, maal 8 is 88. En dat is een hele mooie start van de, de mm -hmm. week natuurlijk. Bent u daar tevreden over? Ja, zeer zeker. Echt. Keurig gespeeld. Uh, we gaan kijken of het standhoudt. Als dat lukt krijgt u van ons 300 euro, maar dat weten we dus pas vrijdag. Nu gaan uh, mee de normale prijzen, dus de kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en een lunchbox. Nou, dat is gewoon leuk. En wie weet spreken we elkaar vrijdag. Goeie reis terug. Mm. Okay. Wij melden straks, ons straks om kwart over één weer. Dan gaat het over uh, de horen van Afrika. Daar horen we eigenlijk de laatste tijd niet zo heel veel meer over. Uh, het schijnt ook dat het daar is gaan regenen. Maar is dat wel genoeg voor al die mensen die daar in de problemen zijn gekomen? Met name ook de mensen in de vluchtelingenkampen in Kenia. Peter Westerveld is ondernemer en heeft een irrigatiesysteem voor dat gebied ontwikkeld. Met hem gaan we zometeen praten na het NOS-journaal.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 Meer dan een miljoen Nederlanders hebben vaak of regelmatig last van de buren. Ze hebben frituurvet over de ramen gegooid en met uitwerpselen en afval gegooid. Van ernstige overlast kun je ziek worden. Nou, ik heb inderdaad een lichte hartaanval daarvan ervan gekregen. Dit soort burenoverlast wordt vaak te laat en halfslachtig aangepakt. Als niets meer helpt, gaat u gewoon uit de woning. Deze week tussen half tien en half elf in Karo, Goedemorgen Nederland, roeren de buren. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 3,5 miljoen Nederlanders halen de griepprik, maar de werkzaamheid van de prik valt nogal tegen, om het zacht te zeggen. En wie is aansprakelijk als die mooie deal die je bij Coupon geregeld hebt, in de praktijk tegenvalt? Vanavond in Radar, half negen bij de Tros, op Nederland 1. Dit is Radio 1.